Reintjes. Een heel goedenavond. De twee dingen van vanavond zijn... de geschiedenis van de wereldverbeteraars... en de strijd tegen de illegale lezer. Nou, en illegale lezers zijn er volop. En dat zijn dus mensen die illegaal een boek downloaden. Auteur Bas Steeman kan daarover mee praten. Want zijn nieuwste boek, De Aankomst, zeer lovend gerecenseerd... is een heleboel keer gedownload zonder dat voor betaald is. Zonder dus dat... Mijn gast Bas Steeman daar daaraan verdiend. heeft. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Wat zou u nou willen zeggen tegen die mensen die dat gedaan hebben? Uh, dat het eigenlijk wel een beetje sukkels zijn. <laughs> dan moeten ze zichzelf in, in, de, in de voet schieten. Want uh, uiteindelijk. Uh, het is natuurlijk ook een branche. Hè. De, de, de uitgeverijen moeten ervan draaien. Schrijvers moeten ervan leven. Boekhandels. En als we het allemaal maar gewoon uh, bij, uh, bij de wortel pakken. Dus we betalen niet meer voor de boeken. Dan kan het best zijn dat er over een paar jaar veel minder leuke boeken zijn. Om, te downloaden. Sukkels. Sukkels, ja. Kortzichtig. Nou is het zo dat uh, u erachter bent gekomen... dat er dus een heleboel mensen gedownload zijn. Bij toeval, hè? Ja, hoeveel zijn het er eigenlijk? Van mij? Ja. Nou, wat ik op twee sites zag... in ieder geval 4600. 4600? Ja. En bij toeval kwam ik ja. erachter? er was iemand die Ja, ik, ik, ik, ik wil je boek meenemen op vakantie. Weet je, als een soort zomerliefde wat je dan meeneemt op een strandje. Dus een e-reader. Dus, heb je een e-book? Ja, geloof het wel. Ik zal wel even kijken of ik het kan vinden. Een linkje, dan mail ik het wel. En ik googelde dus op mijn eigen naam met het trefwoord e-book. En tot mijn grote schrik en verbazing rolde daar echt tiental sites uit... die niets met de uitgeverij of met een weet ik van wat te maken hadden... maar allemaal rare namen waar je mijn boek gratis kon downloaden. En ik kon dus zien, er stond dus een statistiek naast... hoe vaak het al gebeurd was. Nou, ik ben nog van de generatie die kan rekenen. Ja. Dus ik was te gauw achter hoeveel dat was. Het was 4600 op die op twee sites al. Ja. En toen, wat gebeurde er met u? Nou ja, ik dacht eerst van, oh fijn dat ik zoveel gelezen word. Ja, ik ben populair. <laughs> ja, ik heb een ja. veel, veel gejat boek, misschien is daar ook een, een, een tabelletje voor in de boekwinkel. Maar uh, toen dacht ik, ja, maar hallo, als ik aan de bakken ga elke dag... en ik jat daar een brood, word ik opgepakt en dit tolereren we maar. Iedereen zegt, ja, er is ook niks aan te doen. En, en ik werd eigenlijk steeds wel een beetje, nou, kwaaier is te groot woord... maar verdrietiger, dat we het allemaal zomaar tolereren. Ja, en we is dat uh, de mensen ook in uw omgeving... Ja. Mensen zeggen, ja, ik heb je boek gekocht. Of geen boek gelezen. Ik zeg, oh mooi, heb je, heb je hem, dan zet ik er wat leuks voor je in. Ja, dat kan niet. ik heb op een e-reader. En uh, nou, dus, nou, dat is ook fijn. En hoe, waar dan? Uh, ja, gewoon voor zijn site met nog een paar andere boeken. En uh, gewoon dus familie, of, of nou, niet, ja, kennissen en vrienden... die gewoon het allemaal maar normaal vinden dat dat gebeurt. Maar wisten ze dat, dat dat illegaal was? Ach, tuurlijk weten ze dat. Als je als je iets krijgt waarvoor je niet betaalt... dan weet je toch dat het, dat het niet helemaal aan de haak is. Nee, dus, ja. maar werd u kwaad op ze? Nou, ik, was eerst, ik ben altijd eerst verslagen. En, uh, of zo'n zo reactie van, ik, uh, ja, als ik, prima, ik weet dan niet goed hoe ik prima moet reageren. Want aan de ene kant denk ik, nou ja, tof dat je de moeite hebt genomen om een boek te lezen. Ja, ook wel weer gevleid natuurlijk. <laughs> ja, ja. Tuurlijk, maar aan de andere kant denk ik, ja, weet je, een schrijver verdient misschien 10% van een, van, een, van een boek. En ik wil graag aan een volgende roman kunnen werken. En daarvoor heb ik tijd nodig. En uh, als ik dan een deel van dit boek een paar duizend euro zou overhouden... dan zou ik misschien een paar maanden kunnen zeggen... oké, okay, ik ga wat minder werken, ik ga naar volgende volgende ja. roman werken. Ja, want dus uh, 2 euro per uh, boek, ja. maal 4600, loopt u mis? Nou ja, als ze al die 4600 ook fysiek uh, het exemplaar van de hadden gekocht... dan wel natuurlijk, maar stel dat de helft was... Vind ik het, dan kan ik er nog een paar maanden op vooruit. Maar is dat zo makkelijk om dat te uh, te doen? Ja, ja? ja het, is het is verschrikkelijk makkelijk. Ja? Ik kan het je zo leren. Het is echt. Je je je googelt gewoon op een titel of je gaat. Naar, er zijn ook echt wel download sites waar mm. gewoon honderden titels opstaan. En die kan je gewoon met een programma, dus een soort dat is een soort torrentsprogrammatje. Nou ja, in ieder geval, dat is heel slim ook. Ja. Want die, er is niet een site waar, een, waar dat boek één op één op staat. Want dat is te gevaarlijk. Dus er zijn overal hoofdstukjes, zinnetjes, blablabla. Alleen dat programmaatje, als je erop klikt... dat weet dan precies waar al die zinnetjes staan... en welke volgorde. En dan krijg je het precies goed op je e readetje Oké, okay. en dan is het eigenlijk legaal gedaan. Omdat je mag citeren. Je mag citeren. Ja, ja, en, dus en dan zit dit alles bij elkaar. Ja. Wist u dit, dat dit, dat dit gebeurde? Uh, nou, ik wist het vanuit de muziek. En toen had ik er ook al een hekel aan. Daar heb ja. ik veel vrienden in de, in de muziekbusiness. En die uh, hebben er ook heel veel moeite mee. En ook, uh, nou, ook moeite om rond te komen. En Dus ik ben er gewoon absoluut tegen illegaal downloaden. Mm -hmm. Omdat het gewoon echt de mensen die zo graag... die de cultuur maken in dit land... waar we zo graag van willen genieten. Zegt u cynisch? Ja, Zie ik. Ja, ja, nou, ik. ja, best wel ja. He, we willen allemaal dat er mooie boeken gemaakt worden. En dat er mooie muziek gemaakt worden, er wordt. Maar... Ja, dat, die beroepsgroep kan dat niet doen vanuit niks. Nee. Want u heeft meer boeken geschreven, onder ja. andere over Leontien van Moorsel. Hè? Ja. De, uh, hoe zeg je dat ook? De wielrenster. Ja, ja. uh, en ook over ja, Ramses de, Ja, Ramses, ja. Die ja. zou je heel erg om hebben. Zou trouwens. die dat moeten ja, hebben? Ja, denk het wel. Die vinden het allemaal wel. Gedreutel in de tijd. Dit. Ja, leg eens uit. <laughs> nou ja, die. Ja, die gaf sowieso niet zoveel om geld of zo. En, en hij, hij, was ook, hij bekommerde zich ook niet om hoe hij rondkwam of, of, of een volgend. Hij, hij deed gewoon. U kende hem goed, dus? Zo. Ja, zeker. In ja. Ja? Ja, de laatste zeg maar, acht, negen jaar van zijn leven waren we echt uh, close friends. Oh ja, en wat, ja. Wat, hoe ziet dat eruit? Close friends? Nou, met nou dat we elkaar zo... regelmatig zagen. Uh, dat we uh, vaak ook wel uh, uitgingen, of dat hij bij ons over de vloer kwam om Sinterklaas te vieren. Uh, dat we af en toe samen op het toneel stonden als ik iets deed met mijn boek. Uh, Leuk. Uh, ja, heel erg leuk. Maar ook wel mee tot op het eind mee naar de bestralingen. En dat was eigenlijk ook leuk, want dat vond hij ook een uitje. Ja, ja. en was Ramse Chaffee zoals wij denken dat hij was? Hoe denk jij dat hij Grootie was? Groots en ja Ja. Uh, compromisloos tot op, tot op het laatst. Ja. ja. Is dat boek van hem, even terug weer naar dat ja. illegaal... is dat boek van hem ook gedownload? Ja. Illegaal? Want dat hij maar echt... dat wist ik dus ook niet. Want het, nee. Maar dat bedenk ik me nu. Want ik zat jaren geleden in de trein... En er zat er iemand ook op zo'n plat dingetje, wat, dan, wat had ik ook al gezien, e-readers, e en die zat dan mijn boek te lezen. Dus ik zei, oh wat leuk, uh, de, de, de, Naakt in de Orkaan, vond het leuk dat je het leest. Ja, hè. En achteraf denk ik, dat kan helemaal niet, want het e-book is pas in 2009 uitgekomen van Naakt in de Orkaan. Maar dit was even ver daarvoor. Ja. Dus, er is een, dus er is een manier om ook, want je kan zeggen, stop met e-books, dat maakt het lastiger. Maar er zijn dus scanapparaten, die kunnen zo boek, bam, maken er zo een digitaal bestand van. En je hebt ook hele slimme hackers. Die weten via de... Hoe dat gaat, weet ik niet. Maar die komen dan bij de vormgevers of bij de drukkerijen uit. En die jatten gewoon hele bestanden. En soms zie je dus ook op internet nog boeken staan... die nog niet helemaal gecorrigeerd staan, zijn. Ja, ja, en die zijn dan al dus via het die die of, ja ja Want compromisloos was Shafi. Wat had hij gedaan? Wat had hij u aangeraden? Nu? Ja. Een glas wijn gaan drinken. <laughs> Relaxed. Kom, we gaan de stad in, Bas. Ja. ja kan alles gebeuren. Het, het, het leven we altijd weer een cadeau. Ja. Nou, is het zo dat uh, u wint zich op? Dat is duidelijk. Ja. Ja. Uh, maar er nou, zijn vooral allemaal dat zo dat iedereen is zo zo. Ja, je kan er niks tegen doen. Een windmolenvechter. Uh, dat. Nou ja, wat is er dan wel tegen te doen? Ja. Nou ja. Uh, dat vraag ik me ook af. Maar In ieder geval. Uh, uh, wat ik dus wat, waar mijn zorg over is, over naar uitgaat is van dat zeg maar de de groep lezers waar je van mag verwachten, daar zit enig bewustzijn. Dat die gewoon schaamteloos dit doet. Dus dan kom je toch bottom line bij. Uh, een soort uh, uh, afspraak van... Hey jongens, als wij nog schrijvers willen... of muzikanten, wat dan moeten mm -hmm. we dit niet meer doen. Dus, het heeft, dus, dus ja, opvoeding vind ik zo'n klote woord. Maar dat is het eigenlijk wel. Bewust, bewustwording. Normen en waarden, balkenende. Nou, nou, balkenende ga ik niet meer in één zin. Maar dat uh, <lacht> dan, dan bij Ramses. Maar, ram, maar, maar dan... Nou, wel van... Uh, als je kunst wil in je land dan kan dat niet alleen maar uh, doorgraaien. Dan moet je er ook soms ja. uh, wat, gewoon het de, de andere, de andere deel van de afspraak nakomen. Maar goed, je bent niet de enige die zich eraan ergert, want wij hebben op YouTube zitten struinen... en dan vind je onder andere dit soort spotjes. Luister maar. Illegaal downloaden is diefstal. 74 van de Nederlandse bevolking... downloadt wel eens films, games of muziek... zonder ervoor te betalen. Illegaal downloaden is evengoed stelen. Download daarom niet meer illegaal. Nee. Is het geen titelaar, nee toch? Nee, volgens mij niet. Oh. Ja, we hebben niet kunnen achterhalen wie het was. Volgens mij gewoon een particulier die zich af ja. kapot ergert. Ja. Maar goed, wie het wel is, dat horen we anders graag. Um, inmiddels kan er dus aan dat lijstje films, muziek, games, ook boeken worden toegevoegd. Ja, dat een tijdje. Ja. Ja. Er is zelfs vorige week een schrijver geweest, maar die komt niet meer op zijn naam. Die heeft zijn complete eerste druk: papier. Heeft hij gewoon bij mensen die die, die boekenkast zag, door de briefbus gehoord, of afgegeven. Zo van hier heb je mijn boek. Want ja, tegenwoordig. Is mijn boeken toch al wel gratis te krijgen? En wie was dat dan? Ja, dat is dus een goede vraag. Oké. Waarschijnlijk na de uitzending schiet die naam weer te binnen. Ja, dan hoor ik het zo nog wel. Ja. Maar wat is er? Ik bedoel, u doet nu een oproep voor de norm en waarde, voor wat je het ook noemen wil. De, de, nou, bewustwording. De beschaving eigenlijk, ja. betaal gewoon ervoor. Is het ook zo dat op het moment dat dit zo door blijft gaan, en dat mensen denken: ja, joh, doe niet zo moeilijk, ga een glas wijn drinken. Ja, ook. Heeft dat effect op uw schrijverij? Nee. Hey, want schrijven, dat, dat, weet je, dat, dat is al zo'n uh, weg... die moet je echt willen afleggen. Mm -hmm. hey, voordat je een, een, een boek schrijft... Nou, dat weet uh, meneer Naarsma wel, Ja, gaan we het ook vertellen. over even zo, hè? Ja. Dat is, het is een lange weg. Je moet doorzetten... voordat je je stijl te pakken hebt... voordat je uh, ja, het verhaal rond hebt. Dus het is gewoon, dat moet je echt willen. Ja, en, en wat, wat is dan de wil? Dat je het verhaal wil vertellen... Dat, wat in je leeft... en ook dat je, of dat je een bepaald licht op een bepaalde zaak wil, wil uh, werpen... Dus het is een innerlijke noodzaak, bijna om het maar pathetisch te zeggen, om, het, om de kunst te willen dienen. Ja, wederom om die kunst. Ja, ja, dat is het wel. Ja. Want dit boek, dit laatste boek waar het dus allemaal he, mee begonnen is, de aankomst, ja. Ja, de aankomst, gaat over de wielrennerij. Een soort ja. autobiografische elementen zitten erin. Ja. Want u wilde wielrenner worden. Ja, ik wilde eigenlijk gewoon de Tour de France willen. <laughs> ja. Dus niet zomaar wielrenner worden, nee. een hele goede wielrenner worden ja. of schrijver. Ja, dat laatste is dan wel, wel gelukt. Ja, is wel gelukt, ja. Maar dat, dat met het goede huur en dat was even een proces om dat los te laten. Ja. Maar daar gaat het hele boek over. Het gaat, gaat over, over jongen of ja, of in dit geval wie jongen die een droom heeft. Maar het gaat over jeugddromen. En die hebben we allemaal gehad. En het leven volgt soms een iets ander paadje. Ja, maar goed. Iedereen die dit nu hoort en die denkt, het is vast een fantastisch boek. Ik ga het kopen in de boekhandel. Dat hoopt u. Ja, of downloaden op een legale manier. Of downloaden, zodat u gewoon uw geld verdient. En, en de uitgeverij en de boekhandel, ja. Ja. dat. Goed. Uh, u noemde het al, uw buurman schrijft, heeft namelijk ook een boek geschreven. Uh, dat is uh, auteur Hans Berens. Ook e-books van uw boeken? Wat zeg je? Dan? Zijn er ook e-books van uw boeken? Nee, nee, nee. En ik, ik, ik sta ook verbaasd over dat downloaden. Ik zou bij God niet weten hoe dat moet. En ik had er ook nooit... Ja, wel gehoord van... Dat zoals films, et cetera, Doen Maar in de bioscoop? Dan zie je ook altijd zo'n soort reclame dat je dat niet moet doen. Hè? Nee. Maar ik wist niet dat dat op alle manieren kon. Ja. Nee. Nee, hou we zo. Ja. Ik ga zo met u praten. Eerst nog even dank dus aan Bas Theeman, schrijver van uh, het boek De Aankomst. En we spraken over illegaal downloaden van boeken. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen met Margreet Rijntjes. Ja, degene die we net hoorden is begin tachtig. Hij is medeoprichter van de wereldwinkels... en zet zich al bijna een halve eeuw in uh, voor de derde wereld. Hij schreef ook een boek, Tegen de Draad In heet het... over de geschiedenis van de derde wereldbeweging. En hij liep nota bene op deze leeftijd... deze zomer naar Santiago de Compostela. Goedenavond, Hans Berend. Ja, goedenavond. Wat een fitte heer zit hij hier tegenover mij. Huh? Wat een fitte heer. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat, daar heb ik geluk mee gehad, Ja, ja. Ja, ik ben dan wel niet gaan wielrennen, maar uh, <laughs> ik ben dan wel gaan lopen en hardlopen en ja. sporten. En, uh, en niet zomaar een En tof. ik heb gewoon geluk dat ik gezond ben. Ja. Um, u bent een wereldverbeteraar, kunnen we toch eigenlijk zeggen, puur zang. Al, ja. bijna, al bijna 50 jaar houdt u zich daarmee bezig. Wat, wat is de bron daarvan? Wat drijft u? Ja, dat, dat, dat is in het voorgesprek gesprek ook al gevraagd. En ik zei toen van, uh, ja, het kan in de genen liggen. Mijn vader was ook altijd actief. Nee, niet zozeer in de politiek, maar in de bevordering van cultuur. Hij zou zich ook geërgerd hebben aan dat downloaden, ja. denk ik zeker. Uh, want hij was er ook wel voor dat iedereen dus uh, kon genieten van kunst en cultuur. Was, dus misschien van de andere kant was hij misschien wel, wel, ook wel niet, uh, niet uh, tegen. Dat hij dacht, ach, dan kan de gewone man ook wat hebben. Maar dat, dat zou waarschijnlijk ambivalent geweest zijn bij hem. Maar terugkomen bij mij. Ja... Het is meer dat ik me verbaas over mensen die zich er niet druk over maken. Nee, maar bent u ooit in de derde wereldlanden geweest... en heeft u gedacht, jeutje, wat is het hier verschrikkelijk? Daar ook wat nou, ik gebeuren. ben er wel geweest, maar nadat ik dus gedacht heb... van, wat is het verschrikkelijk. Ja. Het begon eigenlijk in 1966 was er een bekende actie... van de Novib Eten voor India. Ja, zullen we daar een fragment van laten horen? Want dat oh, hebben dat we namelijk is goed, ja. ergens vandaag getoverd. Oké, okay, is goed hoor. Dit is het India van nu. De kinderen krijgen nog niet de helft van de calorieën... die wij in Europa beschouwen als het allernoodzakelijkste minimum. 50% van de kinderen van India sterft dan ook... voordat ze het eerste levensjaar voltooid hebben. Het dagelijks menu is een dunne, waterige brei. Iedere avond, elke week, maanden achtereen. Het hongerende India, dat wacht op hulp. En u zat daar. En u keek ja, nou, ik zag dat op tv. Het was een zwart-wit tv was het toen nog. Hè? En ik, nou ja, ik, ik vond het ook wel inderdaad ontstellend dat er zoveel honger geleden was. Maar tegelijkertijd was ik zeer verbaasd. Want ik heb dus uh, de hongerwinter nog meegemaakt. Ja, niet dat het vreselijk honger, maar ik, ik weet van die hongerwinter. Maar het belangrijkste was dus dat 5 mei was de oorlog afgelopen, 6 mei was er eten. Dus mijn verbazing was dus in een land waar geen bezettende macht is waar geen oorlog is, waar gewoon vliegtuigen kunnen komen... en auto's kunnen komen, waarom is er daar honger? Dus dat was mijn eerste bewustwording. En toen ben ik eigenlijk gaan onderzoeken van... Ja, wat zijn nou dus de, de oeroorzaken van die steeds terugkerende honger? Ja, want daar had het Westen een rol bij, bij die honger. Ja, ja nee, dat bleek ook wel. Toen, toen ik verder ging lezen en me daarin ging verdiepen... kwam ik bij de, bij de rietsuikeractie En dat was een actie die dus wilde aangeven... Dat de rietsuiker, die in feite in de wereldmarkt stukken goedkoper was als onze bietsuiker. bewust geweerd werd door hoge tariefmuren. Eh, waardoor dus de plantagearbeiders daar ontslagen werden, De plantage niet meer opgezet konden worden. Mensen hongerleden, et cetera. En dat was dan maar één voorbeeld uit de vele voorbeelden. Hè, want je kon het ook uitbreiden naar koffie, thee, cisal. Ja, ja en de woorden. handelbarrières ja, eigenlijk. Nou, voor mij was dat dus eigenlijk een eye-opener. Er is dus een, een bewuste politieke uh, daad gedaan. Er is gewoon een maatregel genomen. En in principe zou je die maatregel dus weer terug kunnen draaien. Dus de idee die dus toen veelal heerste... honger is het gevolg van te veel water of te weinig water... of misoogsten of wat dan ook... viel in het niet bij de ontdekking... het is gewoon een stomme zakelijke maatregel... ten bate van de Nederlandse suikerindustrie ja. en de Nederlandse bietboeren en ten koste van mensen die het veel harder nodig hebben. Ja, kortom, een politieke keuze. Ja. Ja. En uh, u werkte ergens totaal anders en besloot mee te gaan uh, helpen... bij de medeoprichting van um, de wereldwinkels, hè, een soort fair ja, trade winkels. Ja, ja. Wat deed u eigenlijk? Nou, ik was chef van de stadskwekerijen van Amsterdam. Dat zijn, uh, was 24 hectare kwekerij... En die kweekte dus bomen, struiken, bloemen, alles voor de stad Amsterdam. Mm -hmm. En ik was ook belast met de inkoop van alles wat groeit en bloeit voor die gemeente Amsterdam. <laughs> ja. Maar u was zo geraakt hierdoor dat u dacht: ja, ik ja. ga mijn leven veranderen. Nou, ik, ik ging me dus oriënteren. En toen kwam je natuurlijk al vrij snel mensen tegen die daar ook al mee bezig waren. He, als begin die rietsuikeractie, shalom uh, van Piet Rekman. Uh, ging je naar bepaalde bijeenkomsten die dus dat probleem centraal stelde en ook nog wel een aantal oplossingen aangaven. En zo langzamerhand ja, kom je daar dan in. Ja, want wat was uw stijl? Want in die tijd was het natuurlijk veel radicaler dan nu. Hoe was u? Uh, ja, nou, laat ik zeggen... Uh, de, want het tweede wat mij dus op een pad, uh, pad gebracht heeft... dat is Vietnam, hè? Uh, Daarin was het dus... Uh, nou, laat ik zeggen, ik was in de jaren 50 opgevoed. Of, ja, eigenlijk dacht ik iedereen in de jaren 50... had toch zoiets van, ja... Je kan wel kritiek hebben op de overheden, maar het, in principe zijn het keurige mensen. Mm. He? Uh, en als ze dan dus die mensen het plat bombarderen van Vietnam met napalm, kinderen, hele dorpen. Dat ze dat dan relativeerden en goed vonden. En dat waren wereldelijke autoriteiten, kerkelijke autoriteiten die dat allemaal. Ja, met, met de mantel, nou, ik zou het bijna zeggen, de mantel de liefde bedekten. Van ja, het is nou eenmaal nodig. Ja. kan niet anders. Ja. Dus dat was dus een doorbraak. De, de geloofwaardigheid was in één keer weg. Ja. Dus mensen aan de top, dat was nog maar de vraag of die deugden. Eerst was het geen vraag. Toen was het van, nou, in eerste instantie deugen ze niet... tenzij ze tegenovergestelde bewijzen. En wat maakte dat van u? Nou, Terugkomend op uw stijl? Nou, een activist, hè. En hoe zag die eruit? Die, die, die mee ging lopen met die demonstraties. De eerste demonstratie keek ik er nog een beetje onwennig naartoe. En op een gegeven moment zei je... God, die, die, die mensen hebben eigenlijk het grootste... Grootste recht om te demonstreren. En uh, eigenlijk zijn ze beter als degene die niet demonstreren. En degene waar tegen ze demonstreren, die zijn helemaal fout. Dus je krijgt dan heel duidelijk van ja, er is een regering en er zijn autoriteiten, zowel kerkelijke als uh, bedrijfsleven, et cetera, die dus uh, hun eigen materiële belang zo belangrijk vinden dat ze er in feite alles voor over hebben om dus de mogelijkheden van armere mensen om zich te ja. ontwikkelen, onderdrukken. Maar was u fanatiek? Zou u zelf als fanatiek uh, beschrijven? Nou, er waren er, er die dus veel fanatieker waren. Ja. <laughs> dus, wat nee, deed u denk, niet? Wat was nee, u... ik denk dat ik gewoon doorsnee een activist was. Ja, ja. Niet uh, ja. degene die voorop liep met, met zwaaiende uh, uh, molotov cocktails of zoiets. Nee, dat, dat nee. Niet, nee. Maar wat hoopte u te bereiken met die wereldwinkels? Die kennen we natuurlijk nog steeds. Die ja. zijn de jaar 60 dus opgericht. Nou, het is dus... Kijk, ze zijn opgericht naar aanleiding van de UNCTAD in 1968. De UNCTAD is een internationale bijeenkomst van in armen en rijke landen... die dus gaan discussiëren over handel en ontwikkeling. Daarin zeiden die landen, trade not aid. Mm -hmm. Wij hoeven die ontwikkelingshulp van jullie helemaal niet. Geef ons de gelegenheid om dus te exporteren naar jullie markten. Ja. En dan, dan kun je die hele ontwikkelingsop je buik schrijven. Daar is helemaal niets mee gedaan... Er is dus uh, die tariefmuren zijn niet veranderd en noem maar op. En toen was er een journalist, Dick Scherperzeel. Dick Scherperzeel, prijs bestaat nog steeds daarover. Mm -hmm. Die riep dus mensen op die dus met die rietzuikeractie bezig met Shalom en allerlei andere mensen... die zich dus uh, direct of indirect met die derde wereld bemoeiden... ga derde wereldwinkels oprichten of Shalom laden heette het toen ook nog... of wat dan ook, waarin wij dus die producten die dus geweerd worden gaan verkopen... En doordat wij met vrijwilligers werken, kunnen wij daarmee concurreren. Nou, dat laatste, dat was niet helemaal waar... want het was natuurlijk vrij miniem wat wij konden doen. Maar wij gebruikten dus de verkoop als middel... niet als doel om zoveel mogelijk te verkopen... maar als middel om in gesprek te komen met mensen... en te zeggen, nou kijkers, jullie denken misschien wel van... god, die armoede is niks aan te doen en het ligt daar en dat ligt daaraan. En ja, u wilde en, laten zien dat dat wel ja, degelijk en kon. Wij ja, wij wilden laten zien tariefmuren, allerlei... Uh, ja, beperkingen die vanuit hier opgelegd worden, dat is de oorzaak. Nu leven we anno 2013. En nu zijn er ook actievoerders. Hè? Ik bedoel de derde wereld, we willen nog steeds verbeteren. U heeft een boek geschreven, dat zei ik al. En daar uh, is, omschrijft u de nieuwe generatie, om het maar even zo te zeggen. Op de volgende manier. Zij, de huidige actievoerders, doen dat vaak, actievoeren dus. Uh, met behulp van internet op, en op een weinig gestructureerde... en iets wat vluchtige wijze ja, ligt ja. toe. Ja. <laughs> Want... Nou ja, kijk, dat is dus de, de algemene trend. is dus niet alleen de derde wereldbeweging... maar ook de milieu, de vrouwbeweging, de vredesbeweging. Het is allemaal... Ja, de radicaliteit is er enigszins af. En dat is niet waarvan ik dan heel spijtig denk... Goh, goh, goh, wat is dat toch? Het is allemaal naar beneden gegaan. Het is een vrij logische ontwikkeling. De eerste acties die dus gevoerd worden op welk terrein dan ook... dat is een koevoetstrategie. Je maakt dingen los moet op de agenda, er wordt heel wordt er wordt geroepen geroepen, etcetera. En het heeft invloed. Dus er worden dingen bereikt. Maar naarmate er dus doelen bereikt worden... neemt ook dus de radicaliteit om verder te gaan, neemt af. Is niet meer nodig, met andere woorden? Nou, het is nog wel nodig, maar laat ik zeggen... de voorlopers die hebben natuurlijk veel verdergaande doelen in het oog... Mm -hmm. maar nemen dus uh, dichterbij zijn de doelen... die dus heel dramatisch en schandalig zijn... Zoals die tariefmuren of zoals de bevrijdingsbeweging in Latijns-Amerika. Of het kolonialisme ja, zij, in zij, zij Angola. graven het kanaal, als het ware. Ja, en dan, laat ik zeggen, dan worden er bepaalde uh, doelen bereikt. En dan verlies je een deel van de achterban. Ja. Niet dat je ze verliest dat ze het niet met een je eens zijn. Mm -hmm. Maar je hebt zoiets van, nou, voorlopig is het alweer weer voldoende. Ja. Nou, en is, er, is ook de tegenstander sorry. als het ware veranderd? Ja, ook. ook dus inderdaad... Dus de, de, de over, ik dat zeg al, er wordt geluisterd en je krijgt invloed. En datgene wat vanzelfsprekend was... daar worden vraagtekens bij gezet. Dus ook politieke partijen. Maar zelfs het bedrijfsleven die gaat zich achter de oren krabben. Die denkt, ja, er zit toch wel wat in. En we moeten toch, hebben we toch ook een, een, een, een maatschappelijke taak. En, en bovendien is ook ons... en dat maakten wij hun dus toch wel duidelijk... Ook hun verlicht eigenbelang is erbij gebaat... dat er dus ja, geen situaties ontstaan waarin het milieu totaal vernietigd wordt. Waarin er een, een, een grote sociale instabiliteit ja, is over de hele ze wereld. Ze hebben een eigen belang kortom. Ja, het is ook een verlicht eigenbelang. Ja. Dus dat gaat dan samen op. En daarin krijg je dus nieuwe, nieuwe generatie... die uh, nou meer uh, pragmatisch de zaken behandelt. Ja. Je zou ook zelfs kunnen zeggen dat... Daarom staat ook in dat boek, derde staat ook tussen haakjes... dat we hebben het nu eigenlijk hebben het over een, de mondiale wereld. Mm -hmm. De hele wereld heeft eigenlijk de problemen... U bedoelt problemen, de derde wereld, derde tussen haakjes? Derde tussen haakjes. Ja. En, uh, de hele wereld heeft nu eigenlijk dus de problemen... die de derde wereld in het verleden expliciet had. En nu zie je, is er steeds een gradueel verschil... tussen de honger daar en dus de marginalisering van mensen hier. Maar je ziet, zowel in Spanje, Griekenland, Polen en noem maar op... overal... Uh, dat er dus uh, nou, de hele verzorgingstaat afgebroken wordt. Dat er dus een groot verschil komt tussen nou, een, een, een rijke topklasse... maar ook nog een redelijk welgestelde middenklasse... en een hele grote uh, uh, groep die gemarginaliseerd wordt... die werkeloos ja. raakt. Die dus We worden een soort derde wereldland komt. in uw ogen. Huh? We worden een beetje een derde wereldland in Wij die zin. Worden, nou, dat, zal dan, dat woord zal dan niet meer naar voren komen. Nee, want nee maar ik een, snap uw punt. Ja. Maar laat ik zeggen, het, wordt nu, het, het is een mondiaal probleem... Wat niet alleen dus de actievoerders inzien, maar wat dus ook de voormalige tegenstanders, ik zeg voormalig bedrijfsleven en overheid, die langzamerhand uh, dat ook gaan inzien. En weliswaar aan de ene kant nog wel de situatie zo houden zoals die is, maar bij te, bijna tegen beter weten in. Mm -hmm. Maar ook wel weten dat op de lange termijn moet er toch een soort ja, internationale politiek komen op het gebied van... Uh, wet- en regelgeving die een vloer ligt in de uitbuiting... en een vloer ligt in de mate van honger en armoede. Nou begon ik ermee dat u ook uh, naar Santiago bent gelopen, hè? Uh, mm -hmm. Op uw leeftijd. Uh, en u heeft daar, denk ik dan, want dat is meestal met mensen... die die wandeling maken, nagedacht over het leven. En ja. over uw 50 jaar actie voeren. Ja. Wat denkt u dan? Nou, dan denk ik dat het goede zaak is... dat dus die dingen toen aan de orde gesteld zijn... en dat je dus ziet dat stapje voor stapje er toch een... Een vanzelfsprekendheid die er was. van uh, kolonia kolonialisme, uh, armoede, onderdrukking, et uh, dictaturen in Latijns-Amerika, uh, apartheid in Zuid-Afrika, et dat dat stapje voor stapje uh, minder is geworden. Mm -hmm. en, en dat daar dus doelen op gehaald zijn. En dat u daaraan heeft bijgedragen. En dat ik daar bent u dan tevreden, een rol in wat? gespeeld heb. Ja, en dat dan... geeft mij een bepaalde genoegdoening. Ja. Ja, ja, want daar heeft u inderdaad aan bijgedragen. Ja, ja, dat ja. voelt wel zo. Goed zo. En daarover heeft u een boek geschreven dus. Hans Berens, medeoprichter van de Wereldwinkels. En hij heeft een boek geschreven tegen de draad in... een uh, geschiedenis van de derde wereldbeweging. Bas uh, Steeman zit hier ook nog. Uh, heeft u iets eigenlijk met de derde wereldbeweging? Zeker. Ja? Ja. We hebben een wereldwinkel op de hoek. kijk altijd even of er iets leuks is. Maar ook Wat zijn de... favoriete producten? Nou, koffie vooral. <laughs> nee. Maar, nee, maar vooral het bewustzijn dat we één wereld zijn, daar ben ik erg van. Dat kan je ook zien in mijn t-shirt. Ja. There's no planet B. There's no uh, planet B. Nee, ja. nee, dat is gewoon. Als, als we dat nou ook eens een beetje meer bewust van worden, dan wordt het misschien nog eens wat. Ja, een mooi setje zijn hier samen. Ik denk het wel. <laughs> Hartelijk dank, okay. beide heren, voor, ja. uh, voor uw komst. Uh, dit was hem, de uitzending van Max van deze avond: van twee dingen. Informatie, uitzendingen, terugluisteren. Het kan allemaal op onze site, tweedingen.nl. Uh, straks langs de lijn, uh, Geo Lippens. Ja, voetbal. goedenavond. Voetbal is ja, het toch? Heel veel voetbal. We zitten ja, met, met een kloppend hart vol verwachting zitten we te wachten op de wedstrijd die komen gaat. Wedstrijd tussen PSV en AC Milan. Hè. Het is de eerste van twee wedstrijden. En die moet gaan beslissen over deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. PSV natuurlijk fris begonnen dit seizoen. AC Milan, de grote club. De club met de grote naam. En dan maar afwachten wat er vanavond gaat gebeuren. Maar dat is de hoofdmoot vanavond. Hè. Vanaf half negen bij Langs de Lijn. En we zijn ook nog bij de hockeywedstrijd op het Europees Kampioenschap in België. De hockeywedstrijd tussen Nederland en wit Rusland, en dan hebben we het over de vrouwen. Goed zo. Dit is Radio 1. Ruim half negen, hier is Kees Groos met het NOS Journaal. Kredietbeoordelaar Fitch houdt de waardering van Nederland... voorlopig op AAA, de hoogste beoordeling. Volgens Fitch is de onderliggende economie sterk... en biedt ons land voldoende kredietmogelijkheden. Maar de beoordelaar maakt zich wel zorgen... over de aanhoudende recessie en het antwoord daarop van de politiek. Uitvaartondernemingen Monuta en Jarden gaan toch niet fuseren. Ze hebben een verschil van inzicht over de onderlinge waardering van hun bedrijven. In februari zeiden ze nog dat ze samen meer mogelijkheden zouden hebben om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen. De Tsjechen gaan vervoegd naar de stembus. Het parlement is ontbonden na maanden van politieke onrust. De centrumrechtse regering viel in juni over een corruptie- en spionageschandaal. En twee weken geleden verloor de centrumlinkse overgangsregering een vertrouwensstemming in het parlement. En in Australië is de Nederlandse oorlogsheld Gus Winkel op 100-jarige leeftijd overleden. Winkel werd vooral beroemd door een heldendaad... tijdens een Japanse luchtaanval op een vliegveld in West-Australië. Hij schoot vanaf de grond met een machinegeweer... een Japans gevechtsvliegtuig uit de lucht. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. NOS, NOS, NOS Radio Langs de Theo de Lippens... Goedenavond, we zijn er weer voor een extra lange langs de lijn op deze dinsdagavond. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het Champions League voetbal. In twee wedstrijden moet PSV een plaats in het hoofdtoernooi afdwingen tegen AC Milan. Dat was een lastige klus, ook al verraste PSV in de eerste weken van het nieuwe seizoen met fris en fruitig voetbal, zoals dat zo mooi heet. Vanavond wedstrijd nummer 1 in het tweeluik tegen Milan vanaf kwart over negen. Natuurlijk live op deze zender en we houden u ook op de hoogte van de ontwikkelingen op het Europees kampioenschap hockey in België, want daar spelen de Nederlanders onze vrouwen tegen Wit-Rusland. Dat alles en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. We beginnen natuurlijk met het hoofdgerecht van vanavond. Kwart voor negen dus, hè. niet kwart over negen. Een prachtig affiche PSV tegen AC Milan. En in Eindhoven zijn onze verslaggevers Bas Tiggeler en Ronald van der Geer. Bas, uh, we zijn vooral benieuwd naar de opstelling van PSV. Uh, Bakkali zal er niet bij zijn, hè. de sensatie van het uh, seizoen. Hoe wordt dat opgevangen door Philip Cocu? Ronald. Ronald. Ja, sorry Gio, ik roep Ronald even terug. Want die denkt, ik ga nog even koffie halen. Omdat het pas een kwart over negen... Ja, hij komt weer terug. Uh, nee, nou ja, je zegt dat terecht. Want uh, dat is het enige probleem. Uh, Bakali speelt niet, zit ook niet op de bank. Heeft last van zijn lease, gisteren niet mee. En dat betekent dat daar een streep doorgaat. Nou is er eigenlijk wel gefilosofeerd uh, wie dan wel. zoon zou hebben gekund. Die heeft er natuurlijk Het afgelopen weekend gestaan, maar die staat er ook niet, die zit op de bank. en We gaan vanavond het debuut, of eigenlijk moet je zeggen, de randterrein meemaken van Jisun Park. De Koreaan die rechts voorin gaat spelen in het elftal van PSV. Dat voor de rest ongewijzigd is. Met die aantekening dat Stijn Schaars naar zijn blessure natuurlijk weer terugkeert. Dat is geen verrassing. Maar Park, en dat is luid omarmd, hoorbaar door de fans hier in het uitverkochte Philipsstadion, weer terug in het elftal, dat vindt men hier een plezierige gedachte. Dat is een goede. Acht jaar geleden dat hij zijn laatste wedstrijd voor PSV speelde. En na, na een aantal jaren Engeland, met name dus Manchester United, wordt hij hier wel gezien als een ervaren speler. Is hij natuurlijk ook. Die PSV wel echt verder kan helpen en in zo'n wedstrijd van groot belang kan zijn. Um, bij AC Milan is de verrassing, als je het zo mag noemen, dat er twee Nederlanders in het veld staan. Nigel de Jong, daar had iedereen rekening mee gehouden. Maar met de aanwezigheid van Urbi Emanuelson toch eigenlijk niet. Maar die speelt wel aan de linkerkant achterin. In een elftal waar we natuurlijk grote namen zien. Behalve Nigel de Jong als uh, controleur op het middenveld zien we voorin natuurlijk Boateng en Balotelli en El Sharabi. Dat zijn niet de minste. Op het middenveld Montari, op het middenveld Montolivo, uh, Abate om maar wat te noemen, Abiati in het doel. Dat is een elftal, uh, nou ja, dat zeg ik misschien wat overbodig, om rekening mee te houden. Dat zal PSV ongetwijfeld doen. De confrontatie dus tussen de nummer 2 van Nederland en de nummer 3 van Italië. En bij PSV denkt men eigenlijk, ja, we hebben talenten, we zijn jong en we zijn ondervaren. Maar laten we dan nou eens gewoon kijken wat we kunnen. Willy van der Kerkhoff zei het in de lokale media eerder vandaag. Ik denk dat PSV hebben is om de Champions League te winnen. Dat leek me eerlijk gezegd wel wat ruim bemeten. Maar als je zijn woorden vertaalt en zegt oké okay, hij steekt zijn elf van een hart onder de riem. En wil eigenlijk zeggen onderschat jezelf maar niet. Want misschien ben je eigenlijk wel veel beter dan dat menigheid denkt. En misschien is het wel helemaal niet zo dat AC Milan wel de grote favoriet moet zijn in deze confrontatie. Daar kan ik hem heel eind in mee. PSV weet dat het vijf duels in de benen heeft. AC Milan nog niet één. En weet dat dat wel eens een voordeel zou kunnen zijn. En voor de rest zijn het slecht bespiegelingen. Want eigenlijk is iedereen gewoon benieuwd wat dit jonge Elfval kan. Het echt, de sfeer is er wel hè. Want iedereen zit daar echt vol verwachting op die tribune zo te horen. Ja, volgens mij is het zo geweest in Eindhoven dat ondanks dat het nog wel een beetje vakantie is. Hoewel het in dit de deel van het land geloof ik inmiddels al niet meer zo is. Euh, dat als ze een stadion zouden hebben gehad wat 80.000 mensen in hadden gekund. Hadden ze het ook kunnen uitverkopen. Uh, dus wat dat betreft, daar ligt het nu aan. Nou, mooie wedstrijd dus. Dat gaan we zo meteen zien. Natuurlijk kwart voor negen dus, over een minuutje of tien. Eerst gaan we eventjes naar de trainer van PSV, naar Philip Cocu. Jacques van Gelder, die sprak zojuist met hem. Filip Cocu, uh, een buitengewoon belangrijke wedstrijd... waarvan je merkt in het stadion dat iedereen zoiets krijgt. Kadoing, kadoing, kadoing, kadoing. Ja, mooie sfeer. Uh, prachtige wedstrijd. Dus uh, ja, we kijken er naar uit. Hoe heb je naar de kopjes gekeken vanavond? Uh, jullie hebben nog even gegeten, zijn hier uit het stadion weggegaan. Zie je andere bekjes dan in de voorafgaande weken? Nou, valt mij een klein beetje natuurlijk wel. De Champions League, toch een speciaal gevoel voor de spelers. Beladen, wedstrijd. Maar, maar geen groot verschil. Dus uh, ik, ik heb niet het idee dat er te veel spanning op staat. Het leuke is dat de ploeg zo onbevangen is. Hè? Dat het fris en vrij speelt, wat iedereen zegt. Maar die onbevangenheid moet niet overslaan in naïviteit vanavond. Hè? Ja, dat, is, dat is het, kan een gevaar zijn tegen een team als AC Milan. Soms het gevoel krijgen dat je, dat je kan spelen en mag voetballen. Uh, alleen de fouten die eventueel gemaakt worden, uh, ja, die worden sneller afgestraft uh, dan in andere wedstrijden. En dus we moeten heel geconcentreerd spelen, maar wel vooral durven te voetballen. Is dat voor jou ook een kwestie van doseren geweest? Van wat vertel ik ze allemaal en waarin laat ik ze vrij? Ja, inderdaad. Je, je moet de spelers niet helemaal volstoppen met de informatie. We moeten een eigen spel kunnen tonen, eigen kwaliteit binnen het team kunnen, kunnen laten gelden. En, en ja, dat is een balans tussen organisatie, afspraken, maar ook een bepaalde vrijheid per spelen. Bakali kon er niet bij zijn. Je hebt een andere verrassing uit de hoge hoed gehaald, hè? Ja, Jisoo Park start vandaag in de basis. Helemaal klaar ervoor. Heeft grote wedstrijden gespeeld. Dat heeft voor jou ook het vertrouwen gegeven? Ja, ik ken hem goed als speler. Uh, ik denk dat hij ook een, een type is die goed in ons elftal past. En uh, ik denk dat we hem uh, erg nodig hebben vandaag in deze wedstrijd. Je kan bij deze ploeg in deze fase van de competitie nog niet spreken over een examen. Maar het is wel even een tentamertje om te kijken van waar staan we? Ja, ik vind het een hele mooie test om uh, te kijken waar we, ja, waar we staan tegen zo'n uh, ploeg als uh, AC Milan. En uh, ja, twee wedstrijden de kans om ze uh, tegen te meten. En dat was Filip Kocuse juist op het veld in Eindhoven. Dan nog een berichtje over Ibrahim Affelai Die moet donderdag een operatie ondergaan. De International gaat in Barcelona onder het mes... om een chronische spierblessure in zijn rechterdijbeen te verhelpen. Affelai is na het vorige seizoen waarin hij werd verhuurd aan Schalke 04... weer teruggekeerd bij de Spaanse landskampioen. In de Bundesliga kwam hij door blessure, leed amper in actie. Hoe lang Affelai uit de relatie is, wordt pas na de ingreep duidelijk. En dan gaan we hockey, Want de Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich na twee overwinningen al verzekerd van de halve finale op het Europees Kampioenschap. En in Boom spelen ze op dit moment de derde wedstrijd. Dat gaat dan natuurlijk om wie de eerste plek dadelijk in dat klassement... in die voorronde, in die eerste ronde mag af- of innemen. Uh, Wit-Rusland is de tegenstander. Uh, Tim, Tim Steens is onze verslaggever, Tim. De eerste helft zit erop. Hoe doen ze het? Ja, zit er bijna op, hier. Nog 1 minuut en 39 seconden. En Nederland doet het ja, best goed, moet ik zeggen. Het staat 2-0. Tegen Wit-Rusland. Ja, dat is de nummer 21 van de wereldranglijst. En ik, sta, of ik zit ter hoogte van de cirkel van Joyce Sombroek, de kiepse van Nederland. Nou, die heeft nog niet één bal gehad. En ik denk ook niet dat dat in de tweede helft gaat gebeuren. Het is dus gewoon aanvallen en verdedigen. Kat-en-muispelletje. En ja, het is maar de vraag hoe hoog de score zal oplopen. Het werd na 12 minuten. Nee, na 18 minuten moet ik zeggen. Werd het 1-0. Mooie veldgoal. Het was een combinatie van uh, Kitty van Malen en Ellen Hoog. Uiteindelijk kwam de bal bij Kitty Vermalen rechts in de cirkel. Ze gaf hem met de backhand voor. En daar was Kim Lammers met een mooie tip in. Zij bracht de stand op 1-0. Een paar minuten later was het de tweede strafkorner voor Nederland. En die werd benut door wie anders zou je zeggen dan Maartje Pouwen. En dat was 2-0. Ja, je zei het al. Nederland wordt uh, heel makkelijk eerste van die pool. Ze mogen zelf deze wedstrijd verliezen. Dan zijn ze nog eerste van de pool. Als ze die wedstrijd met twee goalsverschil of minder zouden verliezen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Ze gaan gewoon winnen. En gaan met negen punten uit drie wedstrijden poolwinnaar worden. Het uh, tweede is België Dat uh, hiervoor met 3-0 van Ierland won. Er was heel veel publiek bij die wedstrijd. Die zijn nu allemaal naar huis, want er zitten heel weinig mensen nu nog bij deze wedstrijd te kijken. Maar België is tweede geworden in de pool van Nederland. En in de andere pool, Duitsland is eerste geworden met 9 uit 3 en Engeland tweede. Dat betekent dat donderdag om 6 uur Duitsland-België de eerste halve finale is en daarna om half 9 Nederland-Engeland de tweede halve finale. Dus eigenlijk ongeacht wat er verder allemaal gebeurt. We weten wat de consequenties zijn. We horen je trouwens straks in de rust van de wedstrijd tussen PSV en Milan. Horen we jou terug vanuit Boom. Tim Steens was dat. En dan gaan we weer naar het Philips Stadion in Eindhoven. Naar die wedstrijd waar iedereen eigenlijk wel op zit te wachten. Wedstrijd tussen PSV en AC Milan. En natuurlijk naar onze verslaggevers. was Tichelen, Ronald van der Geer. Ja, nogmaals goedenavond vanuit Eindhoven. Dat het vol zit, dat mogen duidelijk zijn. 100.000 heb ik zelfs gehoord. Maar je had het net over 80.000, maar 100.000. Die bood nog mensen rond het stadion. Kort voor de aftrap met een, een bord op de buik. van Heeft er nog iemand een kaartje voor mij? Nou, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die er uh, eentje over hadden. En die, uh, die voor uh, goed geld hebben uh, verkocht. We zijn in afwachting van uh, de spelers van deze avond. De staat inmiddels vol. Dat kunnen we zien hier op de monitor. We kijken bijvoorbeeld in het gezicht van Nigel de Jong. Die toch vorig jaar bij Milan geen rol van betekenis kon spelen vanwege een Achillespees-blessure. Maar nu tot op de tandige wapen straks hier het veld zal betreden. Mede vergezeld door Urbie Emanuelsson. En natuurlijk de man waar hier in Eindhoven voorafgaand aan deze wedstrijd en ook gisteren veel aandacht naar is uitgegaan. Dat is Mario Balotelli. Gek genoeg toch een voorbeeld voor de jeugd. Terwijl hij toch geen dingen doet waarvan je zegt nou daar is hij een echt voorbeeld in. De spelers van PSV zien we helemaal in het rood gestoken. Milan in het wit. Dat is straks lekker overzichtelijk als we beginnen. Onder leiding van de Turkse scheidsrechter Shakir het zijn ook altijd van die avonden waarbij je het gevoel hebt en zo zien we in de katakomben de spelers van PSV ook wel een beetje kijken naar de grootheden van Milan. Het zijn gezichten die ze kennen van de Playstation en waar ze mee voetballen als ze s'avonds een keer een uurtje vrij zijn en dat met hun vrienden doen. De spelers komen nu het veld op trouwens. Het uh, stadion en dat ziet er schitterend uit. Is nu uh, met uh, supporters die stukken papier boven hun hoofd houden verdeeld in uh, rode en witte strepen. Het is nu van P.S.V. Dat is werkelijk bijzonder speervol. Daar uh, zult u later nog wel beelden en foto's van zien. Want ik denk dat ik op dit moment de enige ben die er geen foto van maakt. En zo komen dan uh, de spelers het veld op voor deze confrontatie, waarbij ik dan ook maar het gevoel heb dat Milaan natuurlijk zal voelen dat ze hier favoriet zijn en natuurlijk het gevoel zal hebben dat Milaan altijd favoriet is, maar. Dat ze ook naar Nederland zijn gekomen met een uh, idee. Wat moeten we ons nou eigenlijk voorstellen van PSV? Want daar weten ze vermoedelijk daar ook niet alles van. En zij zijn ze een beetje bijgepraat door Nigel de Jong en door Urban maar ja, Wie zijn dat nou eigenlijk? Rick Kiek en Zoet en Maher. Nou ja, die zullen ze dan misschien kennen. En Willems en uh, de Paai en Brunet En dat maakt voor PSV de avond misschien ook wel weer plezierig. Omdat de tegenstander eigenlijk geen idee van het kan verwachten. PSV heeft goed gespeeld tegen Zulte Hoewel later toch het gevoel ontstond dat Zulte in de Nederlandse competitie toch niet zomaar in de top 6 of 7 zou eindigen, maar toch. PSV heeft behoorlijk gespeeld in de competitie, maar wel tegen tegenstanders die logischerwijze met een rijtje staan straks. En dan ben ik benieuwd wat PSV kan tegen AC Milan. Het is in ieder geval goed om in het Stadion in Eindhoven weer die Champions League himmen te horen. Het is sowieso goed aan het begin van het nieuwe seizoen om die himmel weer te horen. En ja, ik uh, heb een collega die er zelfs dus altijd een beetje emotioneel van wordt. Ik vind het altijd een uh, prachtig moment. Ik ben ook bijzonder blij dat jij even doorsprak tijdens uh, die himmel. De hangt hier trouwens voor het... Uh, het uh, stadion, een uh, reclamebord. Het uh, hart van Eindhoven klopt weer. Dat gaat overigens over iets heel anders. Maar dat klopt wel een beetje bij uh, ja, de sfeer van vandaag. Want wat hebben ze uh, Rijkhals het uitgekeken naar dit moment. Uh, en ook van wie die hymne in, uh, in dit stadion. Maar goed, nu moet de volgende stap gemaakt worden. Philip Cocu had het net over een uh, tentamen. Ik denk dat het elftal van uh, PSV daar te jong voor is. Dat is... Je kunt meer spreken van een uh, CITO-toets, denk ik, op, uh, in, uh, in deze fase. Nou ja, ja goed, er zijn natuurlijk spelers die wel bekend zijn bij PSV. Rikiek bijvoorbeeld speelde natuurlijk met Nigel de Jong en Balotelli bij Manchester City. Dus ze weten, want Nigel de Jong heeft Rikiek niet vernietigd. de bijnaam Mini Tarzan of Kleine Tarzan gegeven. Dat er wel een krachtmens daar achterin staat centraal bij PSV. De jonge Hagenaar die opleiding net als Bruma trouwens genoot bij Feyenoord. En nu dus het defensief hart vormt van de PSV met Brenet als rechtsachter. En Willems, die uh, uh, ja, eigenlijk ook weer helemaal terug is uh, gekeerd daar waar hij ooit was. Na een heel moeizaam seizoen hier in uh, Eindhoven straks als uh, linksachter. Ja, het is mooi om te zien, je noemt dat uh, nee, met Rekiek die natuurlijk op de trainingen regelmatig bij City tegen Balotelli gespeeld heeft. Die heeft ook met Bruma nog wel in de kleedkamer en op het trainingscomplex echt gesproken. Oké, okay, hoe kunnen we zo'n jongen nou irriteren? Wat vindt hij vervelend? En hoe pak je dat nou aan? En wat doe je wel en wat zeg je? En dat zou natuurlijk best een klein voordeel kunnen zijn, hoewel Balotelli los van het feit dat hij af en toe zijn auto van 3 ton in de pak rijdt, maar ach ja, wie doet dat niet? Is het nu een hele gewone jongen? Ja. Dus ja. Zijn mo moeder weet niet eens wat hij doet. Dus zo onvoorspelbaar is hij wel. Precies. Psv staat in een kringetje. Dat hoort er tegenwoordig bij, hoewel ze dat bij Milan blijkbaar onnodig vinden. Die zijn maar vast uh, op het veld gaan staan, spelen op uw radio straks van links naar rechts. AC Milan. Psv doet dat dan, hopen we de andere kant op. Dat zou in ieder geval helpen. Dat betekent dat Psv in de eerste hand in de rug gesteund wordt. Door de vaste kern, de uh, harde kern. En de, de tweede helft daar naartoe voetbalt. Dat wil je als elf graag. En PSV gaat aftrappen voor deze confrontatie met AC Milan. Als het bijna kwart voor negen is geworden. Ik zeg met nadruk kwart voor negen. En de Turkse scheidsrechter fluit en zegt uh, voetballen maar. De bal rolt aan de bal Willems. Willems paast hem naar Depay. De eerste actie is goed aan de linkerkant. Houdt dan halverwege de helft van Milan even in. Zoekt tegenstander weer op. Is nog altijd in balbezit en komt dan een blok tegen. Waar onder meer de jonge deel van uitmaakt. Maar PSV houdt wel de bal. Want via schaars gaan we wel een etage terug naar Rick Kiek. Maar zo was daar even het eerste blok. Die liet men even aan Depay zien. Kijk, dit is geen kindervoetbal meer. Maar dit is de harde werkelijkheid. Maar Depay niet onder de indruk. PSV ook niet. Want het heeft nog steeds de bal. De Pai, linkerkant, aangespeeld. Moet eigenlijk zijn tegenstander opzoeken. Montolivo als middenvelder loopt nu weer terug. Dan is er ruimte voor schaars om de bal aan te nemen. Dat lukt, 20 meter van het doel. Dreigt om te schieten. Verzint uiteindelijk iets anders, omdat de spelers van de tegenpartij... In de weg komen staan. Montari is er daar één van. Dan gaat de bal terug naar Rick Kiek. Staat inmiddels bijna een minuut op de klok. Milan heeft de bal nog niet aangeraakt. Dat zien we als Nederland dan altijd graag. Naldum, korte combinatie met Maher. Dan krijgt Matafs de bal. Ik zou maar een schieten jongen. En dan doet die bal aangeraakt. En die gaat maar een halve centimeter naast. Goeiedag, wat een kans voor PSV na een minuut. Terwijl de Italiaanse ploeg de bal nog niet heeft aangeraakt. En alleen nog maar langs heeft horen komen. Is het schot van Matafs dat onderweg van richting wordt veranderd. Het wordt uh, bewust, denk ik, van richting veranderd door Maher. Vliegt het maar. Nou, ik, denk, ik zeg centimeters naast de paal. Het is, denk ik, enkel fout. Het is centimeter ja. naast de paal. Ja, veel meer is het niet. En, uh, hij stond niet buiten spel Hij liep in de baan van het schot. En, uh, het was goed dat hij het deed, want het schot van Maher was verder krachteloos. En dat kreeg dus een hele nieuwe wending na de aanraking van die middenvelder. De lange bal van Abiati is vervolgens weer een prooi voor PSV. En dus moet Milan weer terug. Wordt Abiati opgejaagd door de Depay. Heeft daar last mee. Maar krijgt de bal uiteindelijk wel bij Abata aan de rechterkant. En dan heeft Milan zowaar iets gecreëerd van rust. Via de laatste lijn. Daar waar Zapata en Maxxess elkaar even de bal toespelen. Nou dat gaat ook niet heel nauwkeurig. M6 moet zich recht spoeden om de bal binnen te houden aan de linkerkant. Maar Milan houdt nu wel even balbezit met Muntadi, Emanuelsson. Maar de bal van Muntadi vervolgens de diepte ingestuurd in de as van het veld. Belandt in de handen van Zoet die daarmee ook zijn eerste balcontact achter de rug heeft. En we zien Allegri, de coach van Milan, toch tamelijk bezorgd kijken. Bij die 0-0 stand na twee minuten. Ja, daar heeft hij alle reden toe. Want PSV begint in ieder geval zonder vorm van plankenkoers aan dit duel. Twee minuten rijden op de klok 0-0 stand. Maar een hele grote kans al na 60 seconden. Een bal echt een centimeter langs de paal van Maher. Na dat schot dat hij van richting veranderde van Matafs. De PSV krijgt twee meter over de middenlijn. Nu een vrij schop die door Schaars terug wordt gespeeld. Op de eigen helft naar Rikiek die de ruimte ziet om te komen. Dat uh, durft ook bovendien. En dan een uh, trap met de linker in huis heeft naar Park aan de rechterzijde. Die de bal aanneemt op de borst. Het is goed om hem weer terug te zien in Eindhoven na 8 jaar Engeland. De bal even terug naar Brenet. Brunet naar Bruma en dan maar terug naar Zoet. Zo heeft de doelman van PSV de bal in ieder geval ook aangeraakt. Balotelli loopt door, dan gaat de bal terug naar Bruma. Nu zet Bruma, dan zet Milan wel druk, maar gaat de bal met een driehoekje, via schaars weer naar Zoet en kiest die voor de andere kant waar dan bij, Rij bij Willems wat ruimte zou moeten liggen. De bal is eigenlijk wat zacht, zo moet Willems er wat langer op wachten. heeft wel met een heel slim hakje achter de verstand bij Langs Balotelli een kluitje in het drie gestuurd, opent dan met een schitterende paas naar Depay die aan de linkerkant weg kan. Voor het doel komt nu Matas, Er wordt verdedigd door Milan via Abate en waar PSV hoopt. Op een hoekschop uh, blijkt dat de paaideballer zelf het laatst heeft geraakt en dat er een doeltrap komt. Maar zoals gezegd, het begin van PSV is op zijn zacht gezegd hoopgevend. Ja, want niet alleen die kans natuurlijk van Maher, maar het combinatiespel wat eraan vooraf ging was om, uh, om te zoenen. Dat was echt één uh, keer raken en hogeschoolvoetbal, wat je eigenlijk van tegenstander Milan verwacht in, uh, in deze fase. Maar dat komt dus van uh, het jonge PSV. Abiati gaat een doeltrap nemen, doet daar lang over. Vandaar ook het sluitconcert op het hoofd van Balotelli, die dan doorkopt richting Prins Boateng. maar die wordt goed bewaakt daar achterin door Rekiek. en PSV neemt het balbezit weer over. Sterker nog, vindt zelfs Matas. Met kort even Wijnolden in de as van het veld weer het verplaatsen naar Maher. komt van links plaats naar binnen naar Matas, Matas, Matas gaat schieten, schalt weer aangeraakt, maar nu door een Milanese been. is degene die hem als laatste raakt. Daardoor is alle kracht eruit. Dan komt hij uh, terecht bij de doelman, in het groen gestoken Christian Abiati van uh, Milan. Die dan maar weer zijn tijd neemt en de bal uiteindelijk maar gooit naar uh, de linkerkant. Daar is Urbier Manuelson. Het gemak van mijn PSV in het begin voetbal is hoopgevend. Het enige dissonant erin, maar dat weten we eigenlijk al is Matafs. Want als het nou gaat om één keer raken en technisch snel en meteen doorspelen is hij niet de beste. Daar stokt het dan nog wel eens. Hij heeft twee keer geprobeerd om te schieten. Dat is één keer Fadi mislukt zoals zo even. En één keer dus die bal die door Maher werd aangeraakt die maar net naast ging. Milan heeft werkelijk nog niets laten zien. Nou, zegt dat allemaal niet zo heel veel. En zeker niet bij Italiaanse ploegen. Vijfde minuut van de wedstrijd. Een 0-0 stand. PSV oogt fris. Weer fruitig. Willems gooit ferme. Doet dat op het hoofd van de tegenstander. Schaars zit voor de bal. Maar zegt, ik krijg een tikje van Montolivo. Met een van pijn vertrokken gezicht moet hij door. Omdat de scheidsrechter niet fluit. En de bal nog altijd rolt. Die ligt aan de voeten van Zapata. Zapata is een centrale verdediger uit Colombia. International bovendien. En die mag dan zorgen dat Milan niet alleen wat rust vindt. In deze onstuimige openingsfase waarin PSV er dus bovenop zit. En als het de bal heeft, ogenblikkelijk fel naar voren wil. En dat met korte combinaties ook doet. Max Fransman, andere centrale verdediger, opent met een diepe bal. Onderschepping van Brenet achterin. Bal over de zijlijn ingooit PSV. Dat gaat uh, de rechtsachter doen. Die jonge Brenet gooit hem uh, richting de as van het veld. Maar uh, Wijnaldum wordt niet bereikt. Er zit Moutari tussen. Als Wijnaldum weer wordt gezocht, zit Moutari er weer tussen. Maar neemt PSV uiteindelijk wel over moet nu wel zoet komen. Want die uh, terugspelbal... Daar uh, zit nog wel wat gevaar aan, want Soet moet snel uit de goal. Nou, in eerste instantie is hij er en in tweede instantie is hij er ook. Ja, die terugspeelbal. ik weet even niet wie het was. Ik denk dat het uh, schaars was. Daar, uh, zat, uh, ja, daar zat niet genoeg snelheid aan. Waardoor uh, de bal eigenlijk een beetje tussen Soet en de verdediger bleef hangen. En het was uh, Balotelli die daar bijna van kon profiteren. Soet in eerste instantie eruit, maar dan schiet hij de bal tegen Schaars aan. Maar dan uiteindelijk ja, komt El-Sharabi nog in balbezit en moet zoetredend optreden in het strafstopgebied. Het eerste gevaar van Milan is er dus geweest en dat na zes minuten. Ruimte voor PSV als het wil gaan aanvallen aan de linkerkant. De paai komt, de rand van het strafstopgebied. Een slepende beweging, een schaar en dan de bal breed naar Schaars die daar niet op rekenen. Bovendien wat in de dekking stond bij Montolivo. Overname van Montari, dan krijgt Balotelli de bal. Die krijgt meteen Riquic fel op zijn dak. Die schrikt niet heel erg. Blijft keurig aan de bal. Dan gaat Willem zich ermee bemoeien. is dus de bal van PSV. Hij kan de paai ogenblikkelijk weer naar voren lopen. Maar geeft de bal in de breedte mee aan Wijnaldum. Even pas op de plaats van Wijnaldum. In de middencirkel krijgt Bruma dan de bal. Ze spelen elkaar een aantal keren een korte bal toe. PSV-publiek vindt het voorlopig prachtig, Omdat ook dat natuurlijk voelt dat het een prima openingsfase is van hun ploeg. Los van dat merkwaardige akkefietje zo even, Waarbij Zoet dus twee keer alert was nu. Park aangespeeld. Heeft, wat is gaan zwerven. In de as van het veld uitkomt. De bal meegeeft naar links. Nou de paai die op de rand van het stadsgebied. weer met een dubbele schaar probeert zijn tegenstander voorbij te gaan. Dan schiet. Maar dat schot mist kracht en komt in de handen van Abiyati. En Abiyati heeft de bal inmiddels alweer meegegeven. En Emmanuel Sol maakt snelheid aan de linkerkant. Kan zelfs een end komen. Geeft hem mee aan El Sharawi, Maar een hele goede ingreep. Is dat uh, achterin van uh, Brenet? En zo heeft de PSV weer het balbezit overgenomen. Rekiek is degene die nu vanaf uh, de as van het veld, vanaf zijn eigen op gebied stappen voorwaarts maakt. En de bal meegeeft aan Willems. Die speelt ook met heel veel durf. Is uh, in eerste instantie tegenstander kwijt. Nog altijd Willems. Goeie paas. Park met de hak. En Wijnaldum met het schot. En Abiati met de redding. En nog een keer Wijnaldum met weer Abiati. Wat uh, voetbal PSV makkelijk. En wat speelt het gemakkelijk door uh, die defensie heen. Van uh, Milan en het gemak ook eigenlijk waarmee Willems mag opstomen zonder dat er een strobreedte in de weg wordt gelegd. Ja, het is toch een soort van onderschatting van Milan. Daar lijkt het wel op of is PSV nou werkelijk zo goed. Maar dit was een aanval, uh, nou echt om door een ringetje te halen. Alleen niet beloond door uh, Wijnaldum, door die redding dus van uh, Abiati. Twee keer stond hij, een treffer van Wijnaldum in de weg. PSV heeft dus uh, een aantal keren bewezen dit seizoen. En doet dat ook nu in de eerste acht minuten. Natuurlijk moeten er nog 82 dat het dat kan. En dat het het technische vermogen heeft om in weinig ruimte, op hoge snelheid, eigenlijk in één keer raken zo'n aanval op te zetten. Waarbij deze inderdaad om door een ringetje te halen is. Want Willems denkt, ik uh, ga schieten. Tenminste, dat denkt iedereen. Dan komt hij met een voorzet die dan met de hak wordt verlengd op de rand van het strafgebied door Park. En ineens wordt uh, geschoten dan door Wijnaldum. Dat ziet er prachtig uit. PSV is in zijn element. Dat is duidelijk. Daar komen ze weer. Park en nu is ook Brenet mee. Die een aardige voorzet heeft. Van de rechterkant. Maar net niet. wat doorkomt De Milan met de tweede paal. Komt de, de paal nog bij de bal. Die laat hem dan, denk ik, maar gaan om een hoekschop te krijgen. Nee, hij houdt hem net binnen. Dan zou hij hem opnieuw moeten voorslingeren vanaf de linkerzijde. Zijn tegenstander op het verkeerde benen. En dan schiet hij. En eh, schiet hij ruim over. Maar op dit moment, en dat klinkt misschien gek om te zeggen. In De eerste negen minuten. Speelt PSV een beetje met AC Milan. Nou is dat geen enkele garantie voor succes. En als het al garantie is, dan is het tot de voordeur. Maar uh, je, ik heb ook wel eens negen minuten gezien in het begin van de wedstrijd... dat de Nederlandse ploeg overklast werd door een grootmacht uit een willekeurig groot voetballand. En nu is dat absoluut niet het geval, in tegendeel. Nee, CoQ heeft uh, gisteren ook nog gezegd, hè, onbevangenheid en enthousiasme kan ook je kracht zijn. Nou, dat blijkt wel. Want er is totaal geen ontzag voor, uh, voor Milan. PSV speelt het eigen spel, zoals we dat dus uh, al eerder hebben gezien. Tegen Zulten en uh, in de competitie tegen op papier mindere tegenstanders. Maar gewoon jezelf zijn, jezelf blijven. En misschien toch ook wel heel goed dit Milan geanalyseerd hebben. Voor zover mogelijk. Wat natuurlijk nog geen officiële wedstrijd gespeeld. En ook dat kan in het voordeel zijn van PSV. De statuur van PSV zou ook weer voor enige onderschatting van Milan kunnen zorgen. Dus ja, dat zijn een aantal factoren. Die er misschien wel voor zorgen dat we naar een heerlijke openingsfase zitten kijken. Die al tien minuten duurt. En waarin PSV eigenlijk maar één ding te verwijten valt. is dat het geen doelpunt uh, heeft gemaakt. Maar de manier waarop er gespeeld wordt. Ja, dat uh, applaus En dat is ook uh, terecht. Maxes. Met de bal terug naar uh, Abiat. Ja, we hebben het in een van de al wel een keer laten vallen. Moet je niet onderschatten dat voor PSV dit de zesde officiële wedstrijd van het seizoen is. En voor AC Milan de eerste. Dat uh, helpt toch ook niet erg. Maar goed, daar kan PSV dan maar zijn voordeel mee doen. Terwijl Montolivo nu uh, een tikje krijgt van Schaars. Die verontschuldigend zijn hand opsteekt. Dat gebeurt nog uh, voordat de middenlijn in zicht komt. Vanuit Italiaans perspectief gezien. Bij Montolivo valt de schade wel mee. Schaars heeft uh, tegen de scheidsrechter gezegd. Sorry. En heeft dat ook tegen Montolivo gezegd. Montolivo is weer overend gekrabbeld. En de wedstrijd is weer in gang gezet. En Zapata heeft gepaast. En ziet de bal dan via Boateng. Uiteindelijk weer terugkomen in de laatste lijn. Waar Max is. En zijn collega centrale verdediging nu eigenlijk voor het eerst in de elfde minuut van de wedstrijd. Is zich wagen op de PSV helft. Waar Mountari de bal terugkaatst op Nigel de Jong. Die we ook nog niet echt in beeld hebben gezien. Dan gaat de bal naar Balotelli. Een hakje. Komt op de arm dan wel de borst van Rekik. Men vindt de borst. En laat doorspelen de bal naar Zoet. Teruggespeeld door schaars. die niet te veel gekkigheid moet uithalen. wat Mountari op hem afstormt. De bal van Zoet wordt opgevangen rond de middenlijn door Nigel de Jong. Snel naar El Sharawi gespeeld. Dan staat Mountari buitenspel. Maar rukt Emmanuel son. Aan de linkerkant op. Maar wordt uh, de deur op slot gedaan? Goed door uh, Bruma. Die dan uh, Matas aanspeelt. Matas houdt de bal ook bij zich. En dan zou PSV via Maher en Park iets kunnen gaan organiseren. Aan de rechterkant. Park krijgt te maken met Emmanuel Son. De overtreding. Uh, nee, Mac 6 is dat. De overtreding gemaakt op de cordiaan. In de vrije trap snel genomen. PSV heeft de bal alweer via Wijnaldum in de as van het veld. Het verplaatsen nu naar Depay aan de linkerkant. Weer dreigend, dreigend. Drie, vier overstappen. Bal terugleggen. Dan komt een schot van Willems. Dat wordt aangeraakt en uiteindelijk via Zapata over de achterlijn gaat. En Zo krijgen we een corner voor PSV. Maar weer is PSV dus gevaarlijk in die wedstrijd die pas 12 minuten onderweg is. Maar waarin PSV domineert en Milan eigenlijk leidzaam moet toezien. Hoe de ploeg die nog draait van het babyvet zich uh, ja, heel dominant mag noemen. Corner aanstaande vanaf de linkerkant die door uh, Memphis Depay getrapt zal gaan worden. Rekik mee, Bruma mee en ook uh, Matafs uiteraard. Dat zijn de mensen met lengtebalken Maar de eerste paal. Keeper stond eigenlijk een beetje. bal blijft half hangen. Wordt door Milan weggewerkt. Maar dan is er al gefloten omdat de doelman zou zijn besprongen. In zijn eigen doelgebied. Dat moet al schaars hebben gedaan. Dat lijkt me niet de allersterkste. Maar goed, uh, je hoeft de keeper daar alleen maar een heel klein zetje of duwtje te geven. En het is al gedaan. En dat doet hij blijkt uit herhaling inderdaad. Komt van achterwaarts richting de keeper gelopen. Geeft een, een klein duwtje tegen de zij. En zo komt er een vrij schop voor AC Milan. na nou, Nu ruim 12 minuten. Maar wat uh, is PSV opnieuw fris. En wat is PSV fruitig. Terwijl nu de scheidsrechter, nadat er eigenlijk een beetje tijd gerekt wordt door AC Milan. Zegt uh, er moet een vrij schop genomen worden. Doe dat maar. Terwijl de bal rolt en hij hem uit wilde gooien. Dat mocht allemaal niet. En nu komt er een vrij schop en zegt hij is het zo goed. Dat geeft wel aan dat Milan niet heel lekker in zijn vel zit. En dus de nodige seconde wint. Nu aan de andere kant wel de bal voor de voeten van Balotelli. 30 meter van het doel. El Cerami loopt. Moetari loopt met een omhaal. Komt hij bij de bal als hij hem krijgt aangespeeld de hoogte van de penalty stip. En zich dan boos maakt op anderen. Omdat ze blijkbaar niet helemaal hebben gedaan wat hij heeft gezegd. Zo loopt dat met een sisseraf, eraf. Slim balletje van Balotelli dat zeker. Het hoofd van de penalty tape, de toch goed de deels mislukte omhaal van Suley Ja, nou, Je ziet het een beetje dat dat Milan niet draait. Want Montolivo stond net de hele tijd om een bal te vragen. Die eigenlijk heel makkelijk uh, te bespelen was. En dan wordt er voor een hele moeilijke oplossing gekozen. Milan acteert natuurlijk als team niet goed, maar hij heeft wel heel veel individuele klassen. En dat zag je net wel een beetje terug. En daar moet PSV natuurlijk wel voor oppassen. Als team lijkt PSV verder. En dat is misschien niet zo gek. Als je al zoveel wedstrijden achter de rug hebt, dan kun je... Uh, als team sterker zijn dan een team met alleen maar individueel sterke spelers. Uh, ik hoop dat u me nog begrijpt. Lange bal van Emmanuelson. Maar die is ook weer onnauwkeurig op de borst bij Bruma. Schaars, goed hoor. Maar Brenet aan de rechterkant. Die gaat uh, wat stapjes voorwaarts maken. Halverwege de helft van Milan. Geeft hij een uh, voorzet en dan glijdt Matas uit. En kan Zapata wegwerken. En dan kan er via Kevin Prins Boateng een uitbraak komen van Milan. Maar uh, die wordt opgehouden door Willems nog op eigen helft. En via De Jong en Montari wordt uiteindelijk Emanuelsom gevonden. En gaat Milan het nu via de linkerkant proberen. Via de voormalige international van het Nederlands elftal. Andere voormalige international. De Jong met de bal aan de voet. En uiteindelijk heel even de rust bij Zapata. 0-0. Een klein kwartier gespeeld. PSV kan zich vanavond niet permitteren wat het zich kon permitteren tegen zulte Wagen. Door, uh, ik geloof, 74 kansen te missen. Dat gaat je tegen Milan gegarandeerd wel opbreken. Dus ik sluit... Uh, ik... Nodigde heren uit om daar verandering in te brengen. Op het moment dat er nog meer mogelijkheden gaan volgen. Drie behoorlijke kansen heeft PSV gekregen. MAC 6 staat voor Milan aan de bal, maar is besluiteloos. Wil de bal uiteindelijk wel kwijt bij Boateng. Die paast dan binnen door naar Abate. Dan moet PSV verdedigen via Depay. Dat doet het maar half. Abate bal voor, dan komt de 1-0. Ja, zo staat Milan dus via El Sharabi met 1-0 voor. Dat is de eerste keer dat Milan na een kwartier voor het doel komt. Dan gaat er gaat een fout aan vooraf van Depay. Die zijn tegenstander veel te makkelijk door laat lopen. En op het moment dat El Sharabi...